In Rotterdam is de bewoner van een huis opgepakt... waar de vermiste Wendy is gevonden. Het is niet duidelijk of de twee elkaar kenden. Het meisje van tien was gisteren ineens spoorloos... toen ze op weg was naar de winkel van haar ouders. Het huis van de man ligt niet op de route. Een buurvrouw zag het meisje daar. Inmiddels is ze weer bij haar familie. Intussen wordt in Steenwijk in Overijssel met man en macht... verder gezocht naar een jongen van acht die sinds gisteravond zoek is. Er worden onder meer duikers ingezet. Mensen in de buurt is gevraagd om beelden van deurbelcamera's te checken... en schuurtjes en tuinen te controleren. In België houden boeren ook vandaag snelwegen bezet... uit protest tegen de handelsdeal van de EU met Zuid-Amerikaanse landen. Er zijn onder meer blokkades bij Namen en op de A19 bij de Franse grens. Ook in andere Europese landen waren er afgelopen week protesten van boeren. Die zijn bang dat kapot worden geconcurreerd door de deal. En morgen gaat het dooien, maar voor die tijd kan het nog glad worden op de wegen. Het KNMI waarschuwt daarom vanaf vanavond laat met code oranje voor ijzel. Die geldt dan een groot deel van de nacht. Morgenochtend tijdens de spits alleen nog in het noordoosten. Alleen in het zuidwesten geldt code oranje niet. Wolkenvelden vooral in het oosten en noorden wat zon. Het is plus 1 tot min 3 graden. Morgen bewolkt met motregen en minder koud 2 tot 8 graden. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment drie verdragingen. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Rooster en Born, zes minuten. Dan de A28 richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk, dertien minuten. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en amersfoort Vathorst negen minuten. Ook flitsers. Na 2 richting Amsterdam bij Loenersloot 43,5. Na 7 richting Amsterdam bij Bochum 35,2. Na 9 richting Haarlem bij Heemskerp 57,5. Dan na 9 richting Haarlem bij Beverwijk 53,6. Na 10 richting A10 Noord-Amsterdam 7.0. En de laatste flitser op de A12 richting Utrecht bij Utrecht. Hecht met een paal 58,9. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap Scapino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 Vrienden van Amstel Live. Komende week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Jordi Warner, Kensington en Stee komt er voor je aan. Ook jouw kans op boodschappengeld zometeen. Naar Miley Cyrus en End of the World. Radio 538.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 En stay op 58, zondagmiddag. Misschien wel het moment waarop jij erachter komt. Shit, die koelkast die is wel heel erg leeg. En shit, afgelopen week was ook wel heel erg duur. Dan heb ik de oplossing voor je. Wij geven boodschappengeld weg van 508. Het is eigenlijk een goed gevulde koelkast op kosten van ons. Hoe maak je de kans op? Pak die 538 even bij... En stuur even je motivatie in. Leuke, bijzondere, grappige verhalen hebben altijd voorrang. Dus heb jij een leuke, grappige of bijzondere reden... waarom jij een goed gevulde koelkast verdient op kosten van 5-8. Pak de app erbij en stuur het in. Ik in star? of F38. Het draait hier recht dus ik klaar. Hoor je op 538. Over miles away. Jouw hits, jouw 538. It in my soul with days. So take me to the clouds where we can fly.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 5.38, het ijsclosed. Jouw weekend. Jouw 5.38. En jouw kans op een goed gebilde koelkast op kosten van 5.38. Tanja, goedemiddag. Hoi, goedemiddag, Jordi. Goedemiddag. Hoi. Hoi. Wat, wat klinkt je lekker vrolijk en, en blij. Nou ja, ik bedoel, moet ik er het beste van maken, toch? Dat is wel leuk. Zeg maar. en, waarom moet je er het beste van maken, Tanja? Leg uit, wat is de situatie? Ach, nou ja... Echt een beetje in een notendop. Mijn zoon die, uh, die zit op dit moment in Spanje bij zijn vader. Ja. En die is er uh, inmiddels al vijf dagen langer dan dat de bedoeling was. Want oh. Ja, want ja, jouw zoon, uh, hoe heet hij? Uh, Freddy. Freddy. Freddy. En hoe oud is Freddy? Zes jaar. Zes jaar. Oh ja, je mist hem ja, Want, want nou, hij je zit dan hoor. nu vast in Spanje bij zijn vader, dan, omdat natuurlijk die vliegtuigen zo niet zijn gegaan. Komt hij dan nu eindelijk terug? Maar nou, dat hopen we. Dat hoop ik echt heel erg. Ik hoop dat hij morgen uh, staat gepland dat hij om half twee landt. Maar ja. Uh, ja, het ziet er weer naar uit dat het weer een beetje gaat sneeuwen en ik weet niet hmm. of de, de luchtvaartmaatschappij genoeg personeel heeft om een ja, halen naar mij toe te brengen. Dus spannend. het blijft allemaal een beetje spannend. Oh man, <laughs> ja. hoe, hoeveel zin heb jij, Tanja, om jouw zoontje te knuffelen? <laughs> Als ik denk dat ik hem echt morgen gewoon nooit meer los uh, <laughs> Ja, was, uh, dat snap ik <laughs> zo goed. Uh, Tanja, jij stuurde dit berichtje met deze situatie erin. En wij dachten hier bij 538, nou weet je wat? Wij gaan in ieder geval jullie goed gevulde koelkast betalen. Oh, nou dat je eentje. Wat superleuk. lief. En dan, uh, dan, kun je, dan kun je jouw zoon Freddy kun je lekker gaan verwennen... als hij weer eindelijk terug thuis is hier in Nederland. Ach, oh, nou dat is echt, oh, geweldig kantoor, echt super lief, dankjewel. Doe mijn groetjes, Tanja, en dan uh, heel veel plezier genieten geniet ervan, hè. Dat zal ik zeker doen, dankjewel. veel probleem. Dankjewel. Heel veel plezier. Freestylers. Te... Rock a microphone. Carry on with the freestyler. I throw one and go on. You know I got to throw on. Select us underrated to play us. But that's not all, so hold on tight as a rocker, like right right. Oh, excuse me, but Don't ask a synchronizer with the analyzer Upcoming wipes the session Let it be a lesson Question, you carry protection Now with your heart go on Like Celine Dion Come on, chameleon Evertor Espresso hoorde je op 538. Van de vorige weer jouw kans op kaarten voor de vrienden van Amstel Live. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium onder andere Flemming, Berensen, Sommeu, Guus Meoens, Lucas en Steve, Davina Michel en Kensington. En we go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 I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 Seven Years hoorde je op 538. Inmiddels uh, zijn er een hoop fans van Ray die de dagen aftellen. Eind januari, 27 januari en 28 januari... staat zij namelijk in de Ziggoedome hier in Amsterdam. En één ding is duidelijk. Het komende jaar ga je nog heel veel van Ray horen... want ze is mega, mega aan het doorbreken bij het grote publiek. Je hoort er nu ook op 538. Hier is Where's My Husband van Ray... Husband is coming 538 5 deze week, Bruno Mars en zijn nieuwste I Just Might. Vergeet niet je rekening in te sturen, hè? Nee, als je een raam gebroken hebt per ongeluk... een deuk in je auto gereden... of je kinderen die iets kapot gemaakt hebben... alle rekeningen zijn welkom. Als het maar bijzondere, mooie, grappige of leuke verhalen zijn... stuur je ze in via 538.nl vanaf 19 januari. Dan maak jij kans op dat jouw rekening betaald gaat worden. In Hier met je rekening, 538.nl. Hier is Mars